...van ZFM Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken wil jongeren met een waaiong-uitkering laten herkeuren. Wie kan werken moet door de gemeente aan een baan worden geholpen. Tot het zover is krijgen de jongeren een bijstandsuitkering, schrijft Kleinsma in een brief aan de Kamer.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 Welkom bij Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd zijn de jaren 30, 40, 50, 60 en natuurlijk de jaren 70. Paar weken lang uh, moest u genieten van de herhaling. In verband met de verhuizing van ZFM Zandvoort naar nieuwe locatie tegenwoordig zitten op de Tolweg. Afgelopen zondag een fantastische opening gehad. En vanaf vandaag weer iedere dinsdag op de radio Zandvoort uit Zandvoort. U hoort als opening onze herkenningsmelodie. Dat was natuurlijk van Louis Davids met Weet je nog wel oud? Een opname 1928. Zandvoort uit Zandvoort. Zometeen onderweg op de radio Ronnie Tober en Gonnie Baars met de medley. Ook Helga is onderweg. Maar is die Fris Rademaak. Geboren in Sittard op 9 mei 1928. En al daar overleden op 16 augustus 2008 was een Nederlandse muzikus, muzikus moet ik zeggen. Hij begon zijn muzikale carrière al op zesjarige leeftijd... bij het knapenkoor in de grote kerk in Siddard. En Later werd hij lid van de Sittards gemengd koor... waar hij zijn grote liefde Mia uit Doenraden leerde kennen. En beide werden lid van het koor Crescendo in Doenraden. En hij heeft meerdere mooie nummers gemaakt. Hij heeft ook onder andere in Carré opgetreden. In België won hij in 1955 Jo Ereprijs in het Belgische Neerpijls... met het lied... Ik ken een melodieke. En aan dit concours namen 65 troubadours deel. Daarna brak ik door met optredens in heel Nederland, Vlaanderen, Duitsland en ook in Australië. Frits Rademaker op de radio met het huiske. Wie ik nog een was van een jor of zus. de Jorossus, Doe vong ik heel van alles aan en leed ik niks met rust. Zo dich aan het rummelke en pak de miche keukske. Dat zachte man doe de genijd, ik zet dich in het huikske. Tra la la la la la la la la la la la la la Wie ik al het grote woord is, hoort die dwaas voor toen hou ik her wie iedereen een meidje aan mijn zie. Een knap gezichtje, een aardig kindje, met onderkop een duikje. Ik sprook dan met dat meidje af op een of Tra-la-la-la-la. -la -la -la. Later vriegong, ik later de vrije gong, ik was vol goeie moed. Vanome afscheid in de gang, ik weet het nog zo goed. Op eens verscheen de jonpapa, daar zag toen met de vleukske. Wat moet dat met mijn dochter nu, do in dat duister huisje? Tralalalala. Wanneer ik inzie Petrus komt, men klopt al aan de deur. Daar zit er jong, kom doe maar in. De steest er heel goed vuur. Toen hebst toch nemes Scotland gedon. Daar steet niks in mi beuksje. Daar vroeg ik Petrus zet mij maar met een engelke in een huikske. La, -la, -la, -la. Ik heb maar heel weinig tijd. En ben de schem op bij. geef me eerst maar een dropje. Dan zing ik even een kopje. Wan ik hou van jou. Dat is toch wat zing, jij hoort nou. Zoals een vroegere tijd.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 als we dan nog krijgen een eigen show, geef dan je toestel cadeau. Daar is een apparaat, waar het toch niet staat, om op te schieten. Om op te roeven is, is duoist, om, om, om op te schieten. Zeg nou eens pikant, nou eens pikant van zo'n span, van zo spannen, nou echt genieten. Eter die ons ziet, ziet zeg toch subiet, subiet, om op te schieten. Daarom gaan we in ons eigen belang, maar naar de nood uitgaan. Het Is mezelfdraa, mezelfdraa, maar, maar al te vaak, maar al te vaak, om op te schieten. schieten. Zo hebt u ons veel, op uw tv, op uw tv, graag op bezoeken. Als we, dan, Als we dan, dan nog krijgen een eigen show, geef dan je toestel cadeau. Toe. Daar is een apparaat, zo apparaat, het zal geen staan, op te schieten. Schieten. schieten, schieten, schieten, schieten, schieten, schieten. U hoort de muziek van uh, Ronald Edwin Tober. Beter bekend als Ronnie Tober, geboren in Bussum op 21 april 1945. Natuurlijk een Nederlandse zanger. Ronnie Tober emigreerde op driejarige leeftijd naar de Verenigde Staten... naar Albany in de Staten, New York, en groeide daarop. Hij ging daar naar de West Albany School en Colony Central High School. En Tober de, trad op in twee musicals, in de rol van Tony in de musical The Boyfriend... en als Billy Jester in Little Mary Sunshine... En op 29 september 1960 tijdens de campagne Kennedy versus Nixon werd uh, Tober gevraagd door Senator Samuel Straten van de staat New York om voor Senator John F. Kennedy te zingen. Dat is natuurlijk een grote ding. En nu hoorde Ronnie Tober tezamen met Gordy Baars met de Madly daarvoor hoor u Helga. met be bewaar je tranen maar voor later. En ook hoor u Frits raden maken met het huisken. Zometeen onderweg boomerang met de Boomerang Express. Ook de zangeres zonder namen is onderweg eerst hier de straaljager met Dikke dijen. Dikke Dijen... Dikke dijen Zij gaan als eerste de dansvloer op en iedereen staat op zijn kop. Dikke dijen, dikke dijen staan in rijen langs de kant. Geef mij je hand, Marie, geef mij je hand, Marie. Dikke dijen, dikke dijen zetten iedereen in brand, dus nou je koop. Deien, dikke Dijen, zetten iedereen in brand Dus geef me nu maar snel je hand Ja, niemand gaat naar huis toe, dus niemand gaat naar bed Want de Blaaskepel, die heeft de Mars ingezet Op binnenstrek even zitten, maar dan aan de gang Geef mij een kusje op de wand de Dikke Dijen, Dikke Dijen staan in rij Daar is het dan niet TV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 dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van Waleer. En met liefde bereid onontbeerlijk, maar heerlijk geurend kopje koffie, Nostalgie en Melancholie. U luistert naar zandvoort uit Zandvoort. Want wel gaaf. Zo ontzettend oud Ze weten niet in Oebelen Wanneer hij is gebouwd Hij stond er in de tijd en in de tijd Van Oen En altijd was er bij die poort Wel dit of dat te doen De deliciance kwam eraan Met reizigers en post En ook werd er Is alga door de geuzen Afgerost In 1780 of in 1610 Bij de poort van Hoepelen Was altijd wat te zien In 1780 Of in 1610 Bij de poort van Hoepelen Was altijd wat te zien De poort, de poort van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 smal voor het snel verkeer en is nu met pensioen en daarom kunnen wij nu hier de leukste dingen doen Verstoppetje of Dikkertje Nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Zojuist op de radio Jeanette van Zutphen. De samen met Pierre Biersma met de Poort van Oebelen. Ook hoor u Olga Lovina met In Tirol. De zangeres zonder naam kwam voorbij. Het als de witte rozen bloeien gaan. Ook Boemerang hoorde u met de Boemerang Express. Leuk instrumentale plaat. En het begin van het blokje hoorde die straaljaars met dikke dijen. De volgende dame is geboren als Cornelia Helena Konings. En u kent haar waarschijnlijk als Corrie Konings. Ze is geboren in Breda op 8 september 1951. Is een zangeres van het Nederlandse Levenslied. En op 15-jarige leeftijd zong Corrie Konings als zangeres van de Moos. En ze werd ontdekt door uh, Ries Brouwers uit Sint-Willibrot... die haar voorstelde aan Pierre Carter... die haar vervolgens aan de band De Rekels koppelde... En als Corrie in de Rekels maakte de Fjord met het lied Huilen is voor jou te laat. Dat was in 1970. Dit nummer heeft het langst in de top 40 gestaan. En twee jaar later start ze een solo carrière. Met nummers als ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Je weet toch wat liefde is? Hoe heet je Dat ben ik vergeten. Je moet het je in Adios Amor scoren. En in 2004 komen ze nog één keer terug samen met de Rekels voor een reunie. En ik heb voor u uitgekozen Corrie Konings met Mama Therese. Om Kip uitzicht, steeds nog staat de oude moeder die haar jongen bracht aan boord op dat plekje bij de Want met mijn tieren stijl kwam ik. Mezelf, vergeleken bij die anderen stil zag staan, en hoe ik me verwonderde over de anderen die me bedonderden. En ik me daarna als een toeter af zag gaan. En nu ben ik het zat, want ik heb gemerkt dat er schot verbrandingsproces niet te staken. Ik voel me schuldig, want ik werd mee aan luchtvervuiling nummer 2. Ja, want denk niet dat er mensen zijn die anders dan een auto zijn. Ik heb met mijn collega's zitten praten, waar spel van jij eruit en ik in tel. Als ik toch de lucht en de mensen verpest... wil ik niet meedoen met de rest. Het auto kerkhof is niet ver hier vandaan. Tot zover krijg ik het zonder motor wel gedaan. Dat was Anneke Konings met De Heilige Auto. Daarvoor de Cocktailzusters en de Noisemakers met Ik hou van Cliff... En daarvoor horen u Corrie Konings met Mama Therese. CfM Zandvoort, Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En als we naar de klok gaan kijken... is het tijd mij mijn afscheid van u nemen. Uiteraard als u het programma nogmaals wilt beluisteren... dat kan aanstaande zaterdag tussen 1 en 2... wordt het programma nogmaals herhaald. En uiteraard volgende week dinsdag ben ik weer tussen 11 en 12 hier... Op de lokale omroep CFM Zandvoort. Want ik wens u nog een hele fijne week. En misschien tot volgende week en anders tot een andere keer. Ik laat u achter met de Wieteke van Doord met ayun ayun. En ik zeg tot ziens. You're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 Als wij weer gaan varen ver over zee Ben ik in gedachten bij jou weer op de reed S'avonds kan de zee zo rustig zijn Dan vind ik het zeeman's leven. Maand denk ik steeds weer aan jou Mijn liefste meisje, waar ik zoveel van hou Als wij weer gaan varen, ver over zee Neem ik jou in gedachten, mijn liefste mens Als wij weer gaan varen ver over zee Ben ik in gedachten bij jou weer op de ree. Bij het vissen daar in verre zee Vliegende meeuwen altijd met ons mee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 Gedachten bij jou weer op de rede. Ben ik in gedachten bij jou weer op de rede? Een eenzaam kasteel. Ze keek me lachend aan en onze romansen begon. Een souvenir van Marie Antoinette Een gouden ring van Marie Antoinette die draag ik altijd bij me en als ik kijk denk ik blij iedere keer aan Marie Antoinette een souvenir. Ik blijf je trouw, mijn hart is altijd bij jou. Want ik hou van, ik hou van, ik hou van Marie-Antoinette. Daar in dat kasteel. Yeah. yeah.